Vlieg ik naar de zone? Ik vind zeker dat ik het red. Want ik wil weer rennen. Met een graf zonlicht naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooie dag. Op deze. Daniel Looijus en een prachtig mooie dag. Nou laat het een hele mooie dag uh, worden voor het Nederlands schaatsen. Met wie weet wel uh, medailles bij de mannen en bij de vrouwen. De eerste Nederlandse is op het ijs. Warstiaan. Dat moet toch zeker erin zitten, die medailles op het uh, eindpodium. Jorin Voorhuis is inmiddels inderdaad uh, bezig aan haar 1500 meter als uh, eerste Nederlandse vrouw. De nummer 7 uit het algemeen klassement neemt het op tegen de nummer 8. Julianne Rookhart uit uh, de Verenigde Staten. En als je dan naar de persoonlijke records uh, kijkt van deze dames, dan zou Voorhuis deze rit net moeten winnen. Haar persoonlijk record is ietsje sneller dan het persoonlijk record van Rookhart. Op de baan is het een mooi duel op dit moment. Want na 700 meter zijn ze nagenoeg gelijk. De lichte voorsprong. ...is er voor Jorien Voorhuis. En het zijn ook de snelste doorkomsttijden. Er is trouwens ook weer een nieuwe snelste tijd op de klokken gezet... ...op deze 1500 meter. Door de Canadese Brittany Schussler tot groot genoegen... ...van de Canadezen die hier zijn. En die zijn er best redelijk. Het is wat minder druk dan gisteren. Maar er is toch wel aardig weer wat publiek op dit toernooi afgekomen. Ook Canadezen, niet alleen Nederlanders. En die kijken naar Voorhuis die door de binnenbocht heen... ...de voorsprong weer heeft genomen op Wukard. Een gaatje nu heeft geslagen van een aantal meter. Dat zie je ook terug in de rondetijd, want die is uh, ruim sneller dan de rondetijd van Rukard. En dit is ook de snelste doorkomsttijd voor Jorien Voorhuis. Ze heeft 35 honderdste van een seconde voorsprong op Brittany Sussler. En dan lijkt Jorien Voorhuis hier bezig om een uh, dik persoonlijk record uh, te gaan rijden. En dat zou een uh, hele nette prestatie zijn, nadat ze gisteren al een PR reed op de 500 meter. Dat niet wist te doen op de 3 kilometer. De laatste ronde is zwaar. De laatste buitenbocht was ook extra lastig. Maar hier komt Jorien Voorhuis, die de rit in ieder geval gaat winnen van Gillian Rookhard. En dat persoonlijk record inderdaad gaat verbeteren. Ze brengt het op 1 minuut 55 seconden en 20 honderdste. Het is niet de snelste tijd, want ze levert in de laatste ronde dan te veel in ten opzichte van Brittany Schusler. Had ze bij het ingaan van de laatste ronde 3 tiende voorsprong. In de laatste ronde verliest ze 16e ten opzichte van Schussler. Ze verliest namelijk 2 volle seconden in haar rondetijd van de laatste ronde. Ja, dat was zwaar. En daardoor komt ze 3 tiende van een seconde dus tekort om Schussler voor te blijven op deze 1500. Meter. En dat betekent trouwens ook dat Brittany Schussler voorbij is gegaan aan Jorien Voorhuis... in dat algemeen klassement na drie afstanden. Want deze groep met dames die we eigenlijk nu hebben zien rijden... zit allemaal dicht bij elkaar in dat algemeen klassement. We hebben inmiddels negen ritten achter de rug bij de vrouwen op deze 1500 meter. De laatste drie ritten. Cindy Klassen nu in de baan tegen Diane Valkenburg. U hoort het gejuich van de Canadezen voor Cindy Klaassen. 31 jaar is inmiddels de dame die hier in Calgary woont en al meedoet sinds 2000, sinds het begin van deze eeuw. Dus het is haar negende WK dat ze rijdt. Ze won het WK twee keer. Eerst in Göteborg in 2003 en daarna deed ze het dus met die Grand Slam hier in Calgary in 2006. Dat waren uh, haar beste jaren eigenlijk. Dat jaar, vooral 2006, toen ze bij de Olympische Spelen van Turijn ook uh, vijf medailles in de wacht sleepte. Eén keer goud op de 1500 meter. En voor de rest mooie zilveren en bronzen medailles. Diana Valkenburg is de tegenstandster van Cindy Klassen Valkenburg staat zesde in het uh, algemeen klassement. Ruim zeventiende van een seconde achter Cindy Klassen. Nu dus haar directe tegenstander. En ze zijn in één keer goed weg. Nou ja, wat heet goed weg? Cindy Klassen viel direct naar de start een beetje voorover. Had moeite om uh, goed op gang te komen. Zit ook meteen veel dieper in haar, uh, uh, in haar houding dan Diana Valkenburg. Die zit altijd wel een beetje behoorlijk rechtop als het ware. En Klassen heeft nu de snelheid wel aardig te pakken door de eerste binnenbocht heen. Is ze namelijk ...die Valkenburg voorbij gegaan. Valkenburg heeft gisteren twee persoonlijke records op de 500... ...en ook op de 3 kilometer. Nu moet ze wel mee aan het begin van deze 1500 meter met Cindy Klassen ...die geopend heeft in 2579. En als ik dat dan vergelijk met de openingstijd van Schussler... ...dan is ze daarmee toch bijna een seconde sneller... Dan haar landgenoten die de snelste tijd heeft. Maar die dus vooral in het tweede deel van de 1500 meter erg goed reed. Door de buitenbocht inmiddels eens in die klas. En Valkenburg komt ietsje terug. En met nog twee ronden te gaan heeft Klassen wel nog altijd de voorsprong. En de snelste tijd nu ook. Dankzij een goede ronde van 28 seconden. 53,79. Valkenburg moet nu inhouden in de bocht. En dat doet ze niet. En er komt inderdaad een moeilijke wissel aan. Zij aan zij. En Valkenburg moet de voorrang verlenen aan Klassen. Zij kwam immers uit de buitenbaan. En dat hier meer achterstand op gaat lopen op Klassen, Want die heeft ook nog eens de binnenbocht. Maar nu begint ook wel de fase dat Klassen moet gaan bijten. Ze krijgt wel de bel voor de laatste ronde. Hier reed Schussler een ronde van 29,1 seconden. En Klassen verliest 14e ten opzichte van Schussler. 29,5. En heeft heel veel moeite ook in die binnenbocht om goed op de been te blijven. Ze moest de, de linkerarm ook losgooien om de balans, de stabiliteit te goed in te houden. En ze heeft dadelijk ook de laatste buitenbocht. Dus dat kan wel eens moeilijk worden voor Cindy Klassen. Valkenburg komt weer ietsje terug, mede door die laatste binnenbocht. Maar ik denk toch dat de ritwinst gaat naar Cindy Klaassen. En alhoewel Valkenburg duidelijk meer snelheid heeft, maar Klaassen wint inderdaad de rit. Maar de 1,54,91 van Schussler die zit er nou, dan toch nog net in. Al verloor ze wel veel hoor in de laatste ronde. Maar met 1,54,87 rijdt ze in ieder geval de snelste tijd. 1,55,54 is de eindtijd van Diana Valkenburg. En dat is met zo'n uh, 2 tiende van een seconde. Een persoonlijk record voor Diane Valkenburg. Haar derde persoonlijk record van dit toernooi. En uh, betekent wel trouwens dat uh, Schussler ook Valkenburg voorbij is gegaan in dat algemeen klassement. Dus die Canadese die heeft een uh, aardige sprong gemaakt. Zo, en daar zaten wat vogeltjes op de lijn zoals wij dat dan... Uh... In Radiotherme Noor. Ja, eh, je ben viel er nog. Ja, je, ja? Bent, ja, je bent er nog. Je, je <laughs> okay. viel even weg. Even naar die rit. wat zonde van die wissel. Ik heb even een te schrijven. Ja. Ze verloor in die ronde vier tiende. En zo was in ja. de laatste ronde was ze vier tiende sneller. Dus dat als, zit ja, als, als, dan, uh... als je die vier tiende dan weer opdat dan zou ze uh, voor haar gefinished zijn. Ik weet wel dat dat uh, ja. puur wiskundig ja, is, maar de... toch. Nee, precies. Dus precies. zonde uh, eigenlijk als ze het ietsje uh, beter had zien aankomen. Had ze in de bocht eigenlijk al uh, of nog meer moeten versnellen. Met het risico dat je die versnelling uh, terugbetaalt. Ja, of, inhouden, of Of inderdaad eerder inhouden. Dat is eigenlijk de, de truc die het meeste wordt gedaan op zo'n 1500 meter. Uh, en dan er uh, gelijk achter al langskruisen. Nou dat deed ze niet. Het was wel aardig om te zien dat uh, Valkenburg zojuist eigenlijk direct ook eventjes... Uh, uh, haar tegenstands uh, opzocht. Direct dat eventjes deed in die klas en eventjes opzocht. En eventjes zei, uh, ja sorry dat deed ik niet helemaal netjes uh, de net. Maar Klaassen die uh, vergaf het haar met een tikje op de schouder. De laatste twee ritten op de 1500 meter. De ritten waar het voor de top 3 vooral om gaat. Na nou, top 4 natuurlijk. Want we moeten ook uh, Marit Leenstra niet vergeten. Want ik zei het al eerder. Leenstra staat er ook goed voor na de eerste dag. Begon met een uh, podiumplaats op de 500 meter. Derde Deelde die derde plaats met Irene Wüst. Daarna zevende op de drie kilometer in een persoonlijk record. Dat dan weer wel. En daardoor staat ze vierde na de eerste dag. Sablikova die won natuurlijk de drie kilometer in een persoonlijk record. Van 355-55. en is de nummer drie. En laten we niet vergeten, Sablikova won bij de Olympische Spelen. Die dit weekend een jaar geleden begonnen in Vancouver. De bronzen medaille op deze 1500 meter. Dus dit is een afstand die ze de laatste jaren ook beter en beter is gaan rijden. Die ze is gaan beheersen. Op de baan na de eerste 300 meter, die zitten er bijna op. Heeft Marit Leenstra een lichte voorsprong. Snelheid zit er goed in hoor. Bij, bij de vrouwen. Zo aan het begin van deze race. De openingstijden die kunnen we eigenlijk vergelijken met de meeste andere dames Leenstraat. De zevende openingstijd. Maar zit niet zo gek ver af van de dames die in deze fase het snelste waren. Ritme nu zoeken. Leenstraat rechte arm van de rug af op de kruising. Sablikova die gooit de beide armen even op, op de rug. En nu heeft Leenstra dankzij de binnenbord. De voorsprong weer genomen. Lange slagen. Zoveel mogelijk uitglijden. Dat is wat Marit Leenstra nu doet. En zoveel mogelijk kracht natuurlijk overbrengen. 28-5. De volle ronde van Marit Leenstra. Verliezen. Ietsje. Meer nu ten opzichte van Klaassen in deze ronde. 28-8 de rondetijd van Sablikova. Daarmee zitten ze op, deze, op dit moment in de middenmoot. Er moet nu de fase komen waarin Sablikova moet gaan terugkeren in de race. Maar voorlopig, ondanks de buitenbocht... houdt Marit Leenstra de voorsprong op Martina Sablikova. Goed in stand. Martina Sablikova lijkt nog niet bezig aan haar beste 1500 meter... zullen we maar zeggen van dit seizoen. De bel klinkt voor de laatste ronde. 1.23.70. Goede ronde van Marit Leenstra van 29-1. Dat is uh, een van de snelste rondes... Die die in deze fase gereden is. De derde doorkomsttijd. Sablikova. De achtste doorkomsttijd. En die moet nu in de laatste ronde meegaan op de kruising met Leenstra. Die voor Sablikova langskruist. En hier een tikje gaat uitdelen aan de Tsjechische. En de Tsjechische wellicht voorbij gaat in het algemeen klassement. Leenstra door de laatste binnenbocht heen. Nou, De tempo er goed in. Gaat inderdaad deze rit dik winnen van Martina Sablikova. Dat heeft ze al goed gedaan. En dan komt hier de eindtijd. Dat wordt een goede tijd van 1.53.87. Dankzij een prima slotronde van 30, 1 seconde voor uh, Marit Leenstra. En de 1,55-61 betekent inderdaad dat Leenstra Sablikova voorbij is in het algemeen klassement. Dat uh, viel even tegen. 1.5387 zegt. Dan haalt Marit Leenstra bijna anderhalve seconde af van haar persoonlijk record. En rijdt ze hier dus een uh, dik persoonlijk record op de 1500 meter. Een afstand die ze ook wel goed beheerst natuurlijk. Dat weten we wel. Maar dat doet ze goed. En ze doet ook goede zaken in het algemeen klassement. Na drie afstanden. Al is de marge... Op Martina Sablikova. Niet extreem groot hoor. Straks op de 5 kilometer. 3 seconden en 42 honderdste heeft ze uh, voorsprong op Sablikova. Normaal gesproken moet Sablikova dat wel goed kunnen maken op de 5 kilometer. Maar dit was geen beste 1500 meter dus van uh, Sablikova. hebben ze beter zien master. rijden. En Leenstra, uh, inderdaad, uh, voorlopig uh, uh, op het podium. En uh, zeker op het podium wat betreft de 1500 meter. Ja. En voorlopig dus ook op het podium van het uh, klassement na drie afstanden. En het zou zomaar eens kunnen dat ze dat ook aan het eind van de dag uh, staat. Want misschien kan ze Nesbit wel voorbij dankzij een goede 5 kilometer. Want Nesbit zakte gisteren toch in elkaar op de 3 kilometer. Nesbit moet dat nu goed gaan maken. Staat in de baan klaar voor de slotrit op deze 1500 meter tegen Irene Dusd. Wat een mooi duel is dat. Op papier de Olympisch kampioenen van Vancouver tegen uh, de dame die dit seizoen dus nog ongeslagen is op die 1500 meter. De Olympische 1500 meter van Nesbit viel tegen. Daar werd ze zesde nadat ze wel uh, Olympisch kampioene was op de 1000 meter. Maar die druk kon Nesbit eigenlijk lange tijd niet aan daar in Vancouver vorig jaar. En dat zagen we misschien gisteren. ...toch ook wel een beetje terug op de eerste dag van dit WK round Ze staan klaar in de starthouding op dit moment. Starter wacht vrij lang, maar het startschot is daar. En er is één keer een startschot, ook geen fluitje erachteraan. Dus zijn ze vertrokken. Irene Wüst, die een beetje moeite lijkt te hebben in de eerste passen... ...om goed technisch in haar slag te komen. Ze trapt een beetje achteruit, als het ware. Nesbit heeft de betere start. Is vlotter weg dan Irene Wüst en komt met voorsprong uit de buitenbocht. En heeft de voorsprong dus te pakken op de Nederlandse recordhoudster... De openingstijd van Nesmith. Zo, die gaat er uh, als een razende vandoor. 25-05. Dat is een openingstijd die zelfs binnen het wereldrecord valt. Het wereldrecord wat heel scherp staat op naam van Cindy Klaassen. Ja, dat zou wel een uh, ideale manier zijn om terug te slaan als Christine Nesbitt dat voor elkaar krijgt. Maar het wereldrecord staat scherp op de baan in ieder geval. Heeft Nesbitt dankzij de binnenbocht uh, voorsprong op Wüst verder uh, ietsje uitgebreid. Maar Wüst heeft de slag nu beter te pakken lijkt het. gaat mee in de buitenbaan met haar concurrenten. En heeft inderdaad ook in deze ronde een rondetijd die ietsje sneller is dan uh, Christine Nesbitt. De tijden zijn inmiddels langzamer... Dan dat uh, wereldrecord van Cindy Klaassen. Het zijn wel de verreweg de snelste doorkomsttijden tot nu toe. Nesbit naar de buitenbocht. En nu komt Wust terug. Je ziet het al op de kruising. Wust komt eraan. Richting Christine Nesbit. Heeft ook de binnenbocht. En nu in die laatste anderhalve ronde. Moet, uh, moet Irene Wust dat tikje gaan uitdelen aan Christine Nesbit. In de wetenschap dus dat Sablikova ook is tegengevallen. En inderdaad, Wust met een prima doorkomsttijd. Zit binnen haar eigen Nederlands record. Misschien zit er wel een Nederlands record in. Het verschil. Het verschil met de Nesbit is daar. Maar Nesbit gooit de armen al los. Heeft een richtpunt op de kruising. Richting Irene Wust. Het verschil is een meter of tien. Als Wust de buitenbocht ingaat. Nesbit in de binnenbocht. Komt de Canadese nog terug bij Irene Wust. Die een beetje stilvalt in de buitenbaan. Mooi duel nu in de laatste meters. Wust gaat denk ik als Olympisch kampioen hier de rit winnen. Inderdaad van Christine Nesbit. En doet dat in een net geen Nederlands record: 1-52-59. Maar ze slaat hier een goede slag hoor. 1 53-21 de eindtijd voor Christine Nesbit. Wust aan de leiding ook na drie afstanden. Voor Nesbit en Marit Leenstra. Sablikova nu vierde. En het verschil is groot. 15 seconden en 56 ste is het verschil tussen Wust en Sablikova op de afsluitende 5 kilometer. Wust heeft een prima slag geslagen op deze 1500 meter. Beste deelnemer van de Giro loterij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 President Bouteflika is 12 jaar aan de macht. En in Algerije geldt al jaren de noodtoestand. Daarom is elk protest tegen het regime verboden. De emigratiebeurs in Houten is dit weekend door ruim 11.000 mensen bezocht. Dat zijn er 2000 meer dan vorig jaar. Op de beurs kunnen bezoekers zich oriënteren op een verhuizing naar het buitenland. Er was vooral veel belangstelling voor Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen.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 Ja, het is inmiddels bijna tien voor half tien. Het wordt allemaal een beetje door elkaar gehusteld. Ook wat het NOS-nieuws betreft heeft alles te maken met het wk Orange in Calgary... dat in een beslissende fase is terechtgekomen. De beslissingen vallen vandaag is bij de vrouwen en dan bij de mannen. Daar gaan we u uitgebreid van berichten hier op Radio 1. Zometeen wel, zoals u wellicht gebruikelijk bent... Uh, uh, um, om te luisteren naar een radiodocumentair over de Dakar Rally. Twaalf weken lang, dat gaan we zometeen ook doen. Eerst nog even terugblikken op die 1500 meter met uh, Sebastiaan Timmerman. Ja, um, wat zegt dit? Is het gevaar Sablikova uh, nu uh, definitief geweken, denk je? Nou ja, ja. je moet het te vroeg juichen. Ja. Dat weet iedereen Wüst ook uit het verleden. Want uh, dat EK, weet je nog, in 2007... Ja, met die in paar honderdste. Toen, ja. ja, toen had ze 14 seconden. Ja, toen had ze 14 seconden. Dat was niet genoeg. Dit seizoen verloor ze in Colalbo bij het afgelopen Europees kampioenschap allround. Uh, 12 seconden, zeg ik uit mijn hoofd, op uh, Sablikova. Ja, het zijn er nu bijna ja, 16... Ze heeft er nu ruim 15,5 inderdaad. Ja. 15 seconden en 56 honderdste. Ik heb aan het begin van de dag gezegd... ze moeten zo tussen de, de 10 en de 15 seconden inderdaad pakken. Nou, ze heeft er dus ietsje meer. Dus dat ziet er goed uit voor Irene Wust. Uh, misschien wel op weg dus naar een tweede wereldtitel around in haar carrière. nadat nou, ze dat in 2007 in, uh, Hamar, of in uh, Heerenveen was dat ook al, uh, ook al werd. Uh, die, die marge is er. Sablikova reed geen goede 1500 meter. Dat zag je al terug in haar race. En Wüst dus reed nou ja, bijna een Nederlands record. Dus dat was allemaal wel in orde. Maar het is wel een hè, die, uh, die Sablikova. Ja, dus. ja. Ja, dat wel. En ze rijden tegen elkaar. Want uh, Wüst is de leider in het klassement na drie afstanden. Die rijdt altijd in, uh, in de laatste rit. En dan rij je tegen degene die het dichtst bij, bij jou in de buurt geclasseerd was uh, op de drie kilometer. En dat uh, is dan Sablikova als uh, winnares van die drie kilometer. Dus volgens mij wordt dat strakjes, als ik dat zo even goed uh, uitreken, uh, de laatste rit op die vijf kilometer. Sablikova tegen Wüst. En dat, uh, ja, dat belooft dan een mooi spektakel. Want dan mogen ze het dus onderling gaan uitmaken. Want ik denk dat het vooral tussen die twee gaat. Want Wust heeft 3 seconden en 500ste op Christine Nesbit te pakken. Maar Nesbit uh, verloor gisteren al uh, ruim 5 seconden op Wust op de 3 kilometer. Daarop ging ze al uh, uh, spreekwoordelijk door het ijs. En verliest hier voor de eerste keer dit seizoen een 1500 meter. Dus met Nesbit lijkt toch weer uh, te wijken. Lijkt toch weer onderuit te gaan. Spreekwoordelijk uh, door de druk. Leenstra staat derde. 12 seconden, 1800 ste voor Wust. Ik denk dat Leenstra ietsje te ver van Nesbitt uiteindelijk toch afstaat om uh, te mogen hopen op het podium. 9 seconden en 13 honderdste is toch wel een redelijk verschil tussen Marit Leenstra en uh, Christine Nesbitt. Maar die vier dames gaan het uitmaken, want Cindy Klaassen op de vijfde plaats staat toch op een uh, te ruime ach uh, achterstand. Maar Wust heeft echt hele, hele, hele goede zaken gedaan op deze 1500 meter. 15 seconden en 56 honderdste, dat wordt straks... Uh, de tijd om in de gaten te houden. Ze moet zich maar gewoon gaan vastbijten op, in Sablikova. En gisteren verloor ze op de drie kilometer uh, ruim 2,5 seconden. Dus ja, dat, dat ziet er allemaal goed uit hoor voor Irene Wust. Hoe moet ze dat nu aanpakken? Moet ze dat nu uh, doen zoals ze dat bij de vorige confrontatie deed? U kan me herinneren dat ze toen heel snel uit de startblokken ging. Hust, en vervolgens ja. min of meer in elkaar storten. Maar wat is wijsheid nu? Moet je gewoon uh, volgen? Gisteren deed ze dat ook, op de, op de drie kilometer ging ze ook uh, voortvarend van start. En uiteindelijk inderdaad, moest ze dat in de laatste twee ronden uh, nog wel aardig bekopen. Uh, uh, maar reed ze dus uiteindelijk wel gewoon een hele goede tijd, uh, persoonlijk record. Ja, ik denk dat ze misschien maar inderdaad gewoon nu uh, moet proberen om mee te gaan met Martina Seblikova. Uh, leg de druk maar bij, uh, bij de Tsjechische, laat die maar uh, de aanval, uh, aanval plegen. 15 seconden is natuurlijk een groot verschil in die 56 honderdste. Maar Wust kennende misschien dat ze ook wel gewoon zegt ik ga mijn eigen race rijden. En uh, ik knal er weer gewoon in en probeer op die manier Sablikova wel uit de tent te lokken. We gaan het wel zien. Wust is nu aan het uitlopen trouwens uh, op het middenterrein met een, uh, met een grote glimlach. En gaat zich dus zo melden uh, voor de huldiging als winnares van die 1500 meter in 1.52.59. Net geen Nederlands record. Dat zat er dan weer net niet in. Dat blijft uh, op haar naam staan trouwens op met 1.52.38. Maar ze, dat zat er dus maar uh, 21 honderdste van een seconde boven. Goed, nou voor of na de huldiging loopt ze ongetwijfeld bij Maaldering tegen het lijf... Uh, die daar aanwezig is om uh, de interviews te doen. Zodra die uh, haar bij de microfoon heeft gehad... dan hoort u dat hier natuurlijk op Radio 1. Nou, ik zei het al eerder, voor het radiodocumentaireprogramma uh, Holland Doc Radio... dat normaal rond dit tijdstip wordt uitgezonden... Uh, doen Rob Muns, uh, Arthur van Amerongen en Willem Davids... het grootste rondreizende circus van de wereld aan... de Dakar Rally in Argentinië en Chili... Twaalf weken lang over dit uh, eh, niets media circus in evenveel wonderbaarlijke programma's. De rally is uh, gereden, maar er valt nog veel te zeggen. Het team van München is ondertussen gestrand op de grens van Argentinië met uh, Chili. Het wachten is daar op een lift naar Chili en dat kan nog wel even duren. In afwachting daarvan deze week in de hel van Dakar de ontmoeting met Dakar motorrijder Teus Visser. Ook deze motorrijder staat aan de vooravond om die grens met Chili te nemen. Luistert u naar deel 7 van De Hel van Dakar, Holland, presenteer from South Amerika. Muns en Arthur van Amerongen, Van Dakar. Hoe gaat het? Heel goed. U trekt je broek uit. Dat is voor je kont. Zo, een beetje veel, wat is er, er gebeurd? Nou, niks, maar dat fantastisch. Maar je bent je, bent, je kon dat insmeren met uh, speciale uh, sudocreme of zo. Nou, een speciale anti-irritatiecrème, ja. Wat, uh, dat is een beetje rood met billetjes. Ik ben Teus Visser, Holland Doc presenteert Rob Muns en Artur Ramerom in de heil van Dakar. Ik sta hier bij Teus vissen? Teus, uh, je komt net terug van de race. Hoe is het gegaan? Ja, vandaag ging het echt goed. Ja? Echt uh, uitstekend. Maar jij hebt een goede dag gehad? Ik heb een goede dag gehad. Ja. En wat, wat staat er nu nog voor ons te wachten? Want, het wordt um... het alleen maar erger nu. Ja? Ja, vandaag was het al een klein uh, proefje. Laten ze even zien uh, dat het ook moeilijk kan. Ja. Nu gaat het alleen maar slechter worden. Wat, wat, wat? wat de... Het terrein wordt slechter. Ze gaan er gekke dingen in doen en uh, het wordt steeds moeilijker nu. En dan ga je morgen, gaan we morgen de bergen in? Ja, dan gaan we de... naar de Cilië. Ja? Dan gaan we de overkant uh, naartoe en dan uh, gaat het zand beginnen. Dan krijgen we de duinen. Maar het is duinen. Ja, dan heb je echte duinen hoor, daar. Ja. ja. Dat wil je echt niet weten. Zo hoog heb ik ze van mijn leven nog nooit gezien. Hoe hoog zijn je? Ja, een paar kilometer. Een paar kilometer hoog? Ja, hoog. Ik kijk dus je, naar boven als zo. ik beneden sta met mijn motor en er staat hier boven, zie je een stipje. Hoe kom je naar boven dan? Niet ja. lopen, lopen. <laughs> ja, En als je het uh, niet haalt, dan meesteppen. steppen. vind je te lachen? <laughs> Hij zit je te lachen. Ja, onder welke steen ben jij vandaag gekomen dan? Wat dan? Goeie, <laughs> je Dat <de> <laughs> jacht is helemaal Is het de eerste keer dat je motor ziet. Ja, nou ja. Nee. <laughs> ik vraag ja, wel hoe je godsnaam naar boven komt dan. Ja, rijden? Ja, maar ja, ja dat is levensgevaarlijk man. Ja, dat loopt maar rijden voorbij, hè? toch? Ja. Ja. Als dus ik, ik ook wel wandelschoenen aan doen. Wat, wat ben jij nu aan het doen? Je hebt, hij is net binnengekomen je hebt de hele motor uit elkaar gehaald? Ja. En dan gaan we helemaal schoonmaken? Ja, dan ze hem helemaal en dan kan hij morgen kan hij weer rijden. Wat kan je nou voor motor verwisselen, als je nou... Uh, nee, als je... Mag niet. Een blok wel. Maar, maar we hebben... Motor, motor alles is gemerkt met, met stift overal. Wat, wat dan, hoe bedoel je? Kijk, als je hier ook kijkt bijvoorbeeld, pak er een stift of een verf met mijn nummer erin. Ja. En dat doen ze echt overal, het frame. Er staat gewoon over... Nou, overal staan nummers. Ja, dus je kan niet zomaar... Nee, de... ja, dan moet je, de, moet je die kleur verf hebben, ja, zou en dan ik doen. zelf erin zou, krabbelen. Dat zou ik nood, doen. Voor nood doen ze dat wel hier, hoor, in Dakar. Ja, hè? He. Dat gekste dingen gebeuren hier dus. Oh, oh ja. God, Dus dat dus frame is, is, is wat het is. Ja. En daar kan je niet aan tornen. Nee. Drie keer een ja. blok wisselen. En dan houdt het ook op. Dat wordt ook Dat moet, moet je noteren. Dan. Ja, dus ze hebben de nummers opgeschreven van het blok voordat je start. Ja. Dus dan kunnen ze dus aan het einde van de wedstrijd controleren. Of dat nummer nog overeenkomt met de inchecking. Ja. Nou, als dat goed is, dus dan. Een... Maar als jij een blok doet met een ander nummer, ja, dan krijg je. Dat jij een probleem. Ex, executie van de race. We is er vandaag ook een paar keer een langzaam rijden voor maar Zoveel stof, daar kan ik geen gas geven. Dat durf je niet nee, allemaal. Kan, kan niet. Meer... Je ziet niks. Dus ja, dan verongeluk je gewoon. Ja. ja. Dus, dan kan je, dat, dat, dat is gewoon niks. Volgens mij niks. heb jij het niet echt door, volgens mij, hè? Nee, je bent heel nieuw. Nee, nee maar serieus. Nee, maar, ik dacht, parijs de is gewoon drie kilometer drilm, drie ja, kilometer rest dat... En nee. gewoon niet eerst één rechte steen. Nee, dat, dat was dat maar zo makkelijk. Ik nee, er echt heel veel bekijken. Als je op die motor zit ook, je moet je navigatie, je roadboek in de gaten houden. Je, je tripmaster moet kloppen. Wat is dat je bent dan? met zoveel dingen bezig. Wat is een roadboek van een tripmaster? Als je de motor hebt. Ja. Kijk, dan heb je hier een roodboek. die kan ik bedienen met een knopje. Kijk. is oh, dus dat draait vooruit, voor, achteruit. Dat draait een briefje. Kijk, dus op, op kilometer 52, 9 moet ik naar links. Ja. En dat geeft mij ding aan. Met, oh, je, oh, je, je gaat met nul weg met ja. start. Nou, ja. dan kom ik op dit punt aan. En dan, moet, dan weet ik dat ik naar links moet. Ja. Dus als hij nou wat terugdraait, kijk, dan teken ik ze in met stiften. Ja. Kijk, dit is dus een snelheidscontrole. Een draaien... Nee, dat doe ik nu even. Ja, ja. Kijk, dit is een snelheidscontrole, die zit er ook in, en beetje, dat je... dorpjes. Dus ja. dan streep ik ze met rood aan, ja. dan weet ik dat er een snelheidscontrole komt, anders krijg je penalties, daar moet je echt dik voor betalen. Moet je betalen? Je... Ja, echt heel veel geld kost dat. Wat kost het er? Ja dat... ja, dat ligt er hoeveel... Als je 50 mag en je gaat 80 rijden, dus 20, 30 eroverheen, dan, dan krijg je gewoon, ja, ik denk 300 euro. Maar dan heb je dus dit dingetje. Ja, en dan er gaat er een pieper af voor mij. Dan kan ik dat rook man. Voor dat punt gaat de pieper af. Ja, hoe makkelijk kan dat zijn? Dan kom je, je met 130 je rijd, je rijd, kom je aan. Je, je, rijd, je rijdt gewoon met een briefje en dan denk je ja. links af? Ja. En dan ga je gewoon niks ja. Maar waarom is het moeilijk dan? Ja, omdat je moet ook rijden concentreren. Weet je waar je tegenkomt onderweg? Dat wil je echt niet weten, hè? Dat is vandaag. Gaten, stenen, putten, ravijnen. Als, je, als ik gewoon één bocht mist, dan ik dan je niet meer, hoor. 40 kilometer lang door de berg heen. Met een pad van anderhalve meter breed. Aan de rechtse kant alleen maar ravijn. en haaks om, links omdraaien. Ik denk uh, anderhalve kilometer hoog, door de berg heen. Nou, als jij dus de bocht mist... Maar het staat als het die... Nee, niet alle bochten staan erop. Maar nee, niet. want dat, dat kan niet. Nee. Want dan heb je, je zo'n rolboek nodig ja, dus, van zo... dikke rolpapier. Ja. Nee, dus dat dus... gaat niet. Nee. Dus je moet ook nog denken maar dat ze ik... niet alles erin zetten. Maar ook dit krijg je van de organisatie. Ja, elke dag oh, een nieuwe dus Daar hebt... weer een nieuwe. Die ga ik dadelijk weer inkleuren met stiften. Oh, dan ga je het helemaal bestuderen. Ja, alle gevaarlijke punten, want je hebt één uitroepteken, twee uitroeptekens, drie uitroeptekens. En bij drie moet je gewoon stoppen. straf, vol in de remmen. Gewoon dat, weet je dat er een gat, een put, ravijn zit. 100% dat er wat zit. Hoeveel snuiven er dan zo uh, gemild? Dat nou, daar van... gaan we maar niet over praten. Dat gaan we maar niet doen. Dat is wel een raar nee. verhaal dit. Ja? Ja, nee. Dat... Nee, maar dus het is dat... link. Ja, tuurlijk. Er vallen, regelmatig zijn er uh, overleden in de Dakar. Dat, dat is gebeurd. Nee, nee, nee, nee. Nee? Nee, nee. Dat gebeurt nu ook precies zelden. Maakt niet uit. Of je nou Afrika zit of hier. Nou, dat vind je vrouw ervan dan. Ja, nou ja. Ze weet dat ik goed kan rijden. Dus uh, dat moet ik even in de gaten houden. Kijk we ze er mooi op hebben geplakt. Als ik dit maar in de gaten hou, 70% rijvermogen is 100% finish, go for it. Ik kan zo hard rijden dat ik bij de top 5, zeg maar, kan ik qua snelheid, kan ik meerijden. Met die jongens, met die, met die toppers. Maar ik kan niet zo snel navigeren, zien, maar, want die, dat is hun brood. En ik werk heel de week. Oké, okay, dus het navigeren is... Dat is voor mij het grootste probleem. Ja, omdat op die snelheid, we rijden 140 over die paden, ja. en dan op dat anticiperen... Je moet drie seconden op je rooddoel kunnen kijken dan moet jij weten van ik komt rechts, ik moet links, ik moet remmen, ik moet stoppen, ik moet gas geven. En hun kunnen dat drie seconden, maar ik heb zeg maar zeven seconden nodig. Dus ja, dat is te lang. Dan zijn hun nog weer weg. Hun rijden dertig rally's op een jaar. En hoe wil jij? Ja, één. <laughs> ik moet gewoon rustig doen. Als ik rustig doe, dan komt het allemaal goed. Maar dat is voor mij heel moeilijk, omdat ik weet dat ik die snelheid heb. Denk ik wil eten jongens, kom Ik ja, ga weg. Dit duurt al veel te lang. Ja, kom op. We hebben een hele dakkas uit te leggen hier. Hoe lang ben je vanochtend vertrokken? Vanochtend om uh, half vijf of zo. En, en heb je eten bij je? eruit. Doen? Ja, wat reep in mijn zak. Reep, marsreep of uh, Ik ga eerst eten voordat ik wegga. Pasta erin duwen. Pasta. Veel. En dan uh, voor de proeven pak je een reep. En dan uh, in, de, in, in de proef hadden we nu even een stop van een kwartiertje en dan pak je weer een reep. Dat is ene wat wij krijgen en dan een waterzak zit op mijn rug van 3 liter, die drink ik helemaal leeg. Ja. want ja, je moet af en toe, want heel die keel wordt droog, je dus moet ja. af en toe nippen elke keer. en ook vocht binnenkrijgen, want als je geen vocht binnenkrijgt, dan, uh, dan ben je ga, je, al... ga je kracht ook een beetje terug uit je fysiek gedeelte. We moeten het helemaal doen man. Waar staan we vandaan? Waar we? zijn midden in de Ja. Maar waar moeten we helemaal gaan lopen, dan moeten we gaan rennen of niet? Dan ja, moeten niet rennen. Dan Hoe lang is het? Hoe lang duurt het? Nog drie uur. Ja, Hè? We staan hier midden in de woestijn in Chili. We moeten nu lopen. godverdomme pets. pet. Spitspet weg. We luisteren naar De Hel van Dakar, gemaakt door Rob Muns, Arthur van Amerongen en Willem Davids. Volgende week in deel 8 van deze twaalfdelige serie. Terug naar de grens met Chili, want hoe gaat het met het munsteam? team en Hoe gaat het Muntz-team die, die, die, die hinderlijke hindernis nemen? De helft van Dakar is natuurlijk ook te volgen op de eigen website... via Facebook en Twitter. Allemaal te vinden via het Twitter-account Post. Vier minuten over half tien op Radio 1 en extra langs de lijn... in verband met het schaatsen, als u net inschakelt. Irene Wüst heeft de 1500 meter gewonnen. Ze deed het uh, geweldig. Heeft uitzicht op de wereldtitel All the All Rounds. Bert Maalderink nu in gesprek met Irene Wüst. Dit was hem, hè? Ja, dit was hem zeker, ja. ja heel erg blij mee. Wat dacht je onderweg? Ah, nou, ik ga je opeten. <laughs> Ja. Wil is niet altijd kunnen, hè? Nee, daarom. En, uh, de start was, uh, was ik even een beetje voorover. Toen nog kwam ik in de eerste bocht. Oké, okay, heen. Nu ga je schaatsen. En de uh, ja, opening wist ik dat het iets sneller was. En ik had van tevoren ook bedacht... Van, uh, ik, ik hou me gewoon vast aan mijn eigen plan. Ik laat me niet gek maken. Dat uh, pakte ik geluk heel erg goed uit. Had jij daarvoor ook Sabrikova zien rijden? En uh, was dat plannetje toen ook al ontstaan om dat zo te gaan doen? Nou ja, je moet sowieso... Uh, alles geef op die 1500 en wat ik gisteren ook zei, dit is wel een beetje de sleutelafstand denk ik. En hier moest ik uh, proberen een, uh, een verschil te maken. En uh, nou ja, in principe heb ik wel een verschil gemaakt. En, uh, ik weet niet precies hoeveel, uh, ik, uh, hoe groot gat ik heb gemaakt, maar uh, ja, en dan uh, dadelijk alles op die 5 kilometer. Verschil tussen jou en Stablikova, 15,56. Nou ja, goed... Uh, <laughs> Moet eerst maar gebeuren en in principe is het natuurlijk een mooi verschil en ik mag tegen haar. Het gaat een hele spannende rit worden en ik moet er alles aan doen om bij te blijven. Want wij hebben natuurlijk de papieren nagekeken en jij hebt nog nooit met zo'n groot verschil van Sablican Kova verloren. Nee, ja, zeg nooit, nooit en moet eerst maar schaatsen en dan zien we het uiteindelijk wel. gisteren is op 3 kilometer ook voor haar een nationaal record, dus lange afstand is gewoon goed ik ook, want ik kreeg gestroke peer. Dus uh, ja, het wordt een hele spannende race. En ik ga er proberen alles aan te doen om uh, zo dicht mogelijk bij haar te blijven. Ja, want in uh, EK, was een beetje hetzelfde. Toen ging je aanvallen tegen Sablikova. Dat zal nu heel anders gaan, hè? Ja, dat zal nu anders gaan, ja. Ik uh, zal nu gewoon bij blijven. Proberen bij te blijven. En uh, ik weet dat het gat niet groter mag worden dan 100 meter. Dus daar uh, ga ik alles aan doen. Jij bent altijd heel erg teleurgesteld als het uh, <laughs> tegen zit. Maar... Je bent nu niet heel super blij, nu het heel erg mee zit. Oh, ik ben wel super blij. Hoor. Alleen ben denk ik nog iets te moe om heel erg blij te zijn. En uh, nou ja, ik ben die 500 was gewoon weer uh, zoals je moet zijn. En, en bedoel ik rij uh, iets meer dan twee tienden boven mijn uh, nationale record. Dus dan, uh, ja, dan is het gewoon een hele goede super race. En daar ben ik gewoon echt heel erg blij mee. Vrouw zoekt titel. Ja, Vrouw zoekt titel, en vrouw gaat er alles aan doen uh, om straks de titel binnen te rijden. <lacht> Iedereen wust dat die dus eerste staat. Maar laten we niet vergeten dat ze Marit Leenstraat ook mooi doet. Ze staat voorlopig derde. Uh, reed ook de derde tijd op de 1500 meter. Pet Maaldrink opnieuw. Ja, gefeliciteerd. Heb jij de woorden voor wat hier gebeurde? Uh, ja, het ging eigenlijk heel goed. De eerste anderhalve ronde, de opening in de eerste ronde. Kwam ik helemaal niet in mijn slag. Het was ook niet heel snel, dus ik dacht, uh, nou ja, toen ging het niet echt goed. Maar gelukkig kon ik toen in de bochten weer oppakken. Ik kreeg weer het goede gevoel. En uh, ja, ik ben er heel blij mee. Goede tijd. Want heb je onderweg ook met een half uur naar Sabrikova gekeken? Want dat was natuurlijk de referentie. Hè? Als je daar zo ver voor blijft, dan moet het wel goed gaan. Uh, nee, ik had gewoon in mijn hoofd dat ik al eerst rond 27 wil rijden. En uh, ja, het was 28.05. Dus uh, nee, ik, ik uh, vind het nooit fijn om echt met tegenstanders bezig te zijn. Uh. Dan ga ik meestal heel slecht rijden en uh, ja, meestal probeer ik gewoon mijn eigen race te rijden. en uh, ja, Dat heb ik nu ook gedaan. Ja, dat heb je hier behoorlijk goed gedaan. Uh, drie persoonlijke records. Van tevoren werd ook wel gezegd van dit is jouw uh, hal, omstandigheden. In tegenstelling tot Colalbo. Dat blijkt nu ook, hè? vind je dat zelf ook? Uh, nou ja, ik rijd eigenlijk uh, beter dan ik de hele week had gedacht. Ik had uh, eerst even moeite om, uh, aan, ja, om de, aan de omstandigheden te wennen. En, uh, ja, ik ben heel blij dat ik op wedstrijdagen wel gewoon ineens uh, goed oppak. En nu uh, ja, reik je toch heel goed. Dus misschien is het toch uh, mijn eis. Maar ik moet er eens even aan wennen als ik hier kom. Ja, jij bent niet van het uh, voorspellen en het vooruitkijken. Maar dat moet je toch gaan doen. Want uh, ja, er zit een derde plaats in. Als je kijkt wat het verschil met Nesbitt is, de vijf kilometer. Dat is negen seconden. En dan denk ik van, ja, ik bedoel, in deze vorm moet jij dat kunnen. Uh... Gisteren Nesbit zelf tijd op 3 kilometer. Dus ik denk dat Nesbit ook in staat is dat een goede vijf. Qua thuisbaan. Dus ik denk dat het spannend wordt. Ja, ik denk ook dat het spannend wordt. Ik ga je niet doorvragen daarover hoor. Maar Nesbit zei van tevoren al van: het is zo lang geleden dat ik een 5 kilometer gereden heb. En die zag daar en ziet daar zo tegenop. Dat ik denk, van dan liggen wel kansen voor jou. Nou ja, het is ook niet een afstand die ik vaak rijd. Dus ik vind het ook een hele moeilijke afstand. Dus ik uh, denk dat 9 seconden nog heel veel is. Nee, we gaan verder niet vooruit kijken. Doe je best straks. ik ah, kijk vooruit. alleen geef niet het antwoord dat jij wil. We maar. praten na afloop over de uitslag. Dank je wel. dat okay. nou, doet ze goed. Maar het uh, leenstralen. Laten we eens maar schaatsen en dan zien we verder wel hoe het eindigt. Uh, Sebastian, je hoort dat we ze u zeggen. Hè? Ze gaat volgen. Ja, inderdaad. Nou, dan uh, gaan, we dat straks, uh, gaan wij dat straks ook weer volgen op onze ja, manier. Zo is uh, uh, maar ik denk inderdaad wel dat dat uh, de beste uh, tactiek is om die uh, slotrit in te gaan. Met die 15 seconden en 56 honderdste uh, voorsprong. Ja, Koen Verwij die zou echt dromen. Die mag dromen van zo'n voorsprong op uh, uh, zijn concurrenten bij de mannen. Het allround toernooi bij de mannen zit heel dicht bij elkaar. De top drie binnen een halve seconde. Koen Verwij, Skobref, de nummers 1 en 2. Is het verschil 42 honderdste van een seconde. En dan uh, slechts 300ste Achter Ivan Skobref staat Jan Blokhuizen. Dat is de top drie. Met de Noor, Ovar Bukou, wel op het vinkertouw. Nou, dat zijn ook uh, de belangrijkste namen dus. Zo'n voorhand op de 1500 meter bij de mannen. Dat is ook de indeling van de laatste twee ritten. De laatste rit rijdt Koen Verweij tegen de nummer 2 van het klassement tegen Ivan Skobrev. Voorlaatste rit is Jan Blokhuizen tegen Howard Bukkou. Rit 10 is de rit van uh, uh, Shawnee Davis die gisteren zo tegenviel op de 5 kilometer en met de zesde plaats kansloos lijkt voor uh, de wereldtitel. Hij neemt het op tegen zijn landgenoot uh, Brian Hansen Rit daar weer voor. Wouter Oldeheuvel tegen Jonathan Cook. En de eerste Nederlander zien we dadelijk in de zevende rit in actie. Dat is Rens Rottevel tegen een het... Een Noorse talent Schwerre, Loende Petersen. We zijn nu bezig aan de derde rit. Snelste tijd staat op naam van een Duitser Robert Lehmann. Die gisteren gedisqualificeerd had op de 500 meter aanval, Dus niet voorkomt in het eindklassement. Heeft wel voorlopig de snelste tijd uh, gereden. 1.46.57. Nog even één vraag. Uh, met betrekking tot Johnny Davis. Denk je dat hij het al opgeeft? En dan misschien zelfs denkt om helemaal de 10 kilometer niet te rijden? Of denk je dat het nou... een alles of niks poging wordt uh, wat hij toch nog gaat proberen? Ja, hij zou in ieder geval de 1500 meter willen, willen winnen. En uh, nah, het zou me een beetje tegenvallen als hij daarna inderdaad, uh, inderdaad de moed opgeeft. Uh, en waarom zou die? Het is ook nog een uh, aantal weken voordat uh, zeg maar de, het laatste hoogtepunt van het seizoen is. Die WK afstanden. Dus nee, het zou me tegenvallen als hij dat zou doen. Goed, we zullen zien. If so far away. Well, there's a road in a fist and love, and the eagle fight with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you with. Love the one you with. Love the one you with. Love the one you with. Don't be high. Said, crying over a good time to have There's a girl right next to you And she's just waiting for something to do Steven Stills and love the one you're with. Het is bijna kwart voor tien op Radio 1. Zometeen weer het schaatsen. Even naar het uh, tennis. Ja, ja, klinkt toch anders. Ash, Edberg, Federer of Krajtje. Om een maar wat oud, uh, winnaars te noemen van het ABN Amro tennis -tronen. En toch is Robin Söderling al twee maal achterin de beste in Ahoy. Dit keer was hij in de finale te sterk voor Jo-Wilfried Tsonga uit Frankrijk. Wat is toch het geheim van deze nuchtere zweet? Een bijdrage van Edwin Cornelissen.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 Als je zijn carrière ziet, is hij heel gestaag gegaan eigenlijk. Hè. Is hij mentaal gegroeid, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij echt een stap heeft genomen. en uh, uh, ja, Hij zegt zelf ook, het is de eerste keer dat hij titel heeft verdedigd. Ja, Dat is toch bijzonder, dat je, want je voelt altijd wel druk. Hè, want alle punten die je het jaar ervoor hebt gewonnen, die ga je dag na het toernooi verliezen. En dan uh, nou heb je gewoon van, oh, als ik dit verlies, dan zak ik misschien naar nummer 6 of 7. En hij uh, ja, dacht daar niet aan hij had zoiets van ik ga gewoon goed spelen. En uh, als je dat opzij kan zetten, die negatieve emoties en alleen maar denkt van ik ga voor de winst. Ja, en dat heeft hij dus duidelijk gedaan. Dus uh, echt uh, respect uh, voor, uh, voor Robin Söderling. Er is vuurwerk en confetti voor Robin Söderling. Een blije winnaar, een man ook die weet hoe het is om de beste te zijn in Aoi. Ik denk voor every player when you, when you come to a place you, you played well before. Het you know, brings up good feelings. I felt good, you know, only positive, positive feelings. And for Robin, we have actually a little surprise for you uh, over there. Nog een verrassing van toernooidirecteur Richard Krajicek. De naam van Robin Söderling is al te zien op de erelijst in Ahoy bij het jaartal 2011. Ahoy klapt, iedereen tevreden zou je zeggen met Robin Söderling als winnaar? Nee, toch niet. Als je luistert naar Beb van Hout, natuurlijk al jarenlang een tennisvolger. Nee, nee. Ik vind het uh, jammer dat uh, Tsonga niet heeft gewonnen, dat één game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 En dan uh, je je niet in het midden van het court, zit, He je already al de bal. So... En zelfs de winnaar Robin Schürrle is eerlijk. Die ballen waren echt te snel. Ja, yeah, you're right. Balls were fast this year. I agree. Um, maybe for the crowd, it's it's maybe nicer if if you know you try to to slow down the indoor tournaments a little bit more. Ja. Yeah. Dat is dus iets waar Richard Krejček aan kan gaan werken: een langzamere baan of langzamere ballen. Eén ding is zeker: hij wil graag dat die topspelers van de finale van vandaag Terugkomen in Ahoy. Uh, ja, heel graag. Zeker uh, titelverdediger willen we altijd graag terug hebben. Maar uh, ja, ik heb ook in het vandaag gezegd... Uh, van de spelers die ik graag wil dat ze volgend jaar terugkomen... die dit jaar hebben gespeeld. Dat is uh, Seudeling, Tsonga en de Nederlanders. Dus uh, daar ga ik mijn best voor doen dat de, deze, uh, deze jongens terugkomen. Want die uh, zijn gewoon heel belangrijk voor ons. Het spel was nou niet echt aantrekkelijk. Het was een service game deze finale. Met dus als winnaar uiteindelijk Robin Seudeling... wint in drie sets van Joëlfried Tsonga. I'm you Morrison en een Brown uit Girl, die halen we even weg, want we gaan uh, naar het schaatsen. Want uh, de eerste Nederlander komt op het ijs, Sebastian. En dat is Rens Rotteveel, de 22-jarige Zuid-Hollander, komt uit Oude Wetering. Vorig seizoen, toen uh, ja, brak hij als het ware door, mocht hij naar het Europees kampioenschap als gewestelijk rijder. En werd hij daarin hamer achtste. Dit jaar reed hij ook het EK, maar toen was hij ziek. Eindigde hij uiteindelijk op de elfde plaats. Moest wel de afsluitende 10 kilometer rijden. Anders hadden er geen vier Nederlanders hier mogen starten. Op dit wereldkampioenschap. En hij is ook dus uh, nu weer van de partij op zijn eerste WK. Omdat hij de skate-off won van Tetjan Bloemen. Zijn tegenstander is een uh, hele jonge Noor. Sverre Lunde Pedersen. 18 jaar jong. En dat is iemand van wie veel verwacht wordt voor de toekomst. De eerste uh, 300 meter gaan aardig gelijk op. Er zit een tiende van een seconde tussen. In het voordeel van Rens Rotteveel, Die al twee persoonlijke records heeft gereden in dit toernooi. En de 147-66 die zijn persoonlijk record is op de 1500 meter, ook wel moet gaan verbeteren. Ook Loende Pedersen, Loende is de achternaam van zijn moeder, Pedersen van zijn vader, heeft dit toernooi op twee keer zichzelf verbeterd. Op de baan nog steeds de voorsprong voor Rens Rotterveel. 50.09, de doorkomsttijd na 700 meter. En dan gaat de kruising net goed, omdat Loende Pedersen net genoeg versnelt in de binnenbocht, zodat hij voor Rens Rottevel langs kan kruisen. Die kan als het ware even lekker mee in de slipstream van Sverre Loende Pedersen. En dan komt hij nu weer binnendoor. Door de binnenbocht heen gaat hij het verschil maken. Maar dat verschil is niet super groot. Een paar meter ten opzichte van Sverre Loene Pedersen. De bel voor de laatste ronde. Kijk ik ook eventjes naar de verschillen met Mathieu Giroud. Die de snelste tijd heeft staan op 1.44.30. Daar zitten beide heren uh, toch wel ruim boven. 18e van een seconde in het geval van uh, uh, Rens Rottevel. Die nu bezig is aan de laatste ronde. Aan die kruising. Nu komt het uh, moment van het bijten. Nu is het moeilijke moment in de race daar. Loene Pedersen heeft meer snelheid over. In de laatste ronde komt hij via de binnenbocht nog weer heel dichtbij. Dan gaat Sverre Loene uh, Pedersen de rit ook winnen. Dat zit er niet in. Rens Rottevel in de rit in een dik persoonlijk record. 1,45-33. Ook een dik persoonlijk record voor Sverre Lunde Pedersen. 1.45.48. Maar het zijn niet de snelste tijden. De, de snelste tijd blijft staan op naam van die Mathieu Giroud met 1.44.30. Zo meteen gaan we vanzelfsprekend terug. Want dan uh, de grote jongens op de baan daar in Calgary. In de tussentijd, een mooie dag was het trouwens vandaag ook voor uh, Yvonne Hak... bij de Nederlandse Indoor Kampioenschappen in Apeldoorn. Ze veroverde de titel op de 1500 meter. Atletiek hebben we dan daarover. Hè. Ze werd uh, gehuldigd als atlete van het jaar 2010. Die uitverkiezing had ze vooral te danken aan haar tweede plaats... op de 800 meter bij de Europese Kampioenschappen in Barcelona afgelopen zomer. Dit jaar wil ze bewijzen dat die zilveren plak geen tof als treffer was. Dat moet gebeuren tijdens de wereldkampioenschap in de buitenlucht. Want het indoorseizoen zit er alweer op. Floris van Horen vroeg u van de Hak waarom ze alleen vandaag een indoorwedstrijd liep. Nou, ik, heb, ik heb, uh, wil me gewoon deze zomer kunnen meten aan de wereldtop. En voor mijn gevoel heb ik alle maanden van de winter nodig om gewoon heel hard te trainen. En mijn conditie, uh, snelheid, techniek, uh, inhoud, alles. En uh, ja, door een indoorseizoen echt te lopen, dat, dat kost je toch gauw twee, misschien wel drie maanden training die je in de winter uh, ja, in mijn zin zien beter zou kunnen benutten. En ik denk dat ik gewoon al die maanden nodig heb om in de zomer de, de concurrentie met de wereldtop aan te kunnen. Ja, wat voor plan heb jij neergelegd voor dit jaar? Uh, ja, dat gaat natuurlijk richting het WK. WK in Daegu in Zuid-Korea. ik hoop daar een finale plaats te halen. Maar is het een plan wat uh, veel gerichter is dan voorgaande keren na het succes in Barcelona? Ja, het is natuurlijk wel uh, een, uh, een plan waar, waar je door het succes van Barcelona nog meer vertrouwen in hebt. Dat dat, uh, dat, dat een goed plan is, zeg maar. En, uh, uh, ja, doordat ik de, de aanpak van vorig jaar, dus ook het indoorseizoen uh, niet, uh, niet helemaal doen, uh, goed uitpakte. Vorig jaar uh, doe ik datzelfde plan, zeg maar dit jaar uh, weer met veel vertrouwen. Ja. Wat heb je de winter gedaan? Uh, nou ja, veel getraind en, en veel gestudeerd. Ik heb september tot januari gebruikt om uh, weer wat maanden boodschappen te lopen uh, van de studie. Uh, daarnaast, wel gewoon getraind natuurlijk. En uh, nu uh, in januari weer op trainingstage geweest. En nu dan deze indoorwedstrijd. Is er veel veranderd? Nee, dat, dat vraagt natuurlijk iedereen. Sinds Barcelona vraagt iedereen dat. En dat, uh, ja, dat, dat lijkt in het begin na zo'n wedstrijd lijkt dat heel erg. Omdat het dan. Uh, ja, iedereen vindt dat geweldig, uh, inclusief jezelf natuurlijk. Maar uh, als je daarna gewoon weer uh, back to basics gaat en weer gaat trainen, dan uh, lijkt dat dat gewoon allemaal nog hetzelfde is. En nu? tot zeg maar het zomerseizoen? Uh, nu volgende week het NK Cross, dus uh, een korte afstand, 2,6 kilometer geloof ik. Uh, en voor de rest uh, geen wedstrijden meer deze winter. En dan uh, begin ik het zomerseizoen waarschijnlijk met de FBK Games in Hengelo. Is de training anders dan andere keren? Nou, niet zozeer anders. Je probeert na, na elk seizoen, uh, evalueer je van wat er, uh, wat er wat minder was, wat beter kon en wat juist goed was. De goede dingen behoud je en de dingen die minder zijn, die pas je wat aan. En uh, zo, zo doe je dat elk jaar eigenlijk. En dus ook dit jaar. Dus uh, ja, alles wordt telkens, uh, als het goed is, wordt alles ieder jaar een stapje beter. En, uh, ja. Waar moet jij de winst boeken? Uh, nou, ik vond nog wel wat winst te boeken in de in, in techniek. Uh, looptechniek kan ik nog wel wat. Uh, en in kracht, uh, kracht vooral kan ik ook nog wel flink wat winnen, denk ik. Ja. Dat zijn de aandachtspunten van deze winter. Yvonne Hakker staat tegen Floris van Horen. Ik meld u even dat het uh, nieuwsbulletin van 10 uur wordt uitgesteld... in verband met het schaatsen vanzelfsprekend. En de fans en de familie van uh, Rens Rotterveld, die moeten nu een foto maken van de tussenstand. <laughs> Omdat hij derde staat, bedoel je in ja, het he. klassement na drie uh, sta afstanden? Staat hij op het podium? <laughs> ja, ja, inderdaad, droom. staat hij op het podium. Achter uh, Lucas Makowski en uh, Alexis Conté de Fransman. Die staat tweede in dat klassement na drie afstanden. En Rens Rottevel inderdaad, op uh, de derde plaats. Maar ik vind dat Rottevel uh, wel een goed toernooi rijdt hoor. Uh, ja, het gekke is, hij heeft nog nooit de wereldbeker gereden. Maar doet dus wel mee aan alle all oranje toernooien de afgelopen anderhalve seizoen, om het zo maar het een beetje uh, te noemen. Maar die is uh, die jongen is jongens wel goed bezig bij die Hofmeijer ploeg. Dat is niet de ploeg waar Wouter Oldeheuvel voor rijd. Olde rijdt. Oldeheuvel uh, rijdt bij TVM. Het is netjes verdeeld. Deelnemersveld bij de mannen twee van TVM. Blokhuizen en Oldeheuvel en twee van Hofmeijer. Koen Verwij en Rens Rotteveel. Wouter Oldeheuvel staat aan de start voor zijn 1500 meter en is in één keer goed weg tegen Jonathan Cook, de Amerikaan. De verrassing van het vorige seizoen, het Olympische seizoen, toen die tweede werd op het WK Allrounder dus Sven Kramer uh, op de 10 kilometer nog even alle zeilen moest bijzetten om Cook van een wereldtitel af te houden en zelf voor de vierde keer te winnen. In het nou Olympische seizoen ligt de lat wat uh, lager bij uh, Koek. Is de boog wat minder gespannen. Hij heeft zijn studie weer opgepakt. En hij staat in het klassement na de eerste dag op de zevende plaats. Oldeuvel is achtste en rijdt ook de achtste tijd als je kijkt naar de tijden... ...die er tot nu toe gereden zijn op de uh, 300 meter van de 1500 meter. Snelheid zit er goed in. Hij heeft uh, technisch gezien de balans goed te pakken. Wouter Oldeuvel, als ik naar hem kijk, zo op de kruising. En dankzij de binnenbocht kan hij nu in de buurt komen weer van Koek... En ...komen ze zo'n beetje naast elkaar uit de bocht. Koek heeft een wat hoger beenritme. Op dit moment valt ook ietsje meer voorover zo nu en dan. Uh, ligt na de 700 meter voor. Inderdaad, 14 tiende van de seconde... ...pakt hij in de afgelopen ronde ten opzichte van Wouter Oldeuvel En Jonathan Koek heeft nu ook het voordeel... ...dat hij op de kruising naar Oldeheuvel kan toerijden. Oldeuvel, de Nederlands kampioenround... ...die toch een beetje een anoniem toernooi uh, aan het rijden is op dit, tot nu toe. En nu ook ziet dat Koek bij hem vandaan snelt. Want hij heeft niet alleen op de kruising uh, de tempo er goed ingehouden. Versnet meldt ook goed door naar de buitenbocht en heeft in één keer meters te pakken ten opzichte van Oldeheuvel. 18e pakt Jonathan Cook in deze ronde. 1,15,77 is een doorkomsttijd. Daarmee verreweg het snelste tot nu toe. Halve seconde sneller dan Giroud was in deze fase van de wedstrijd. En zo lijkt deze Jonathan Cook op weg naar een persoonlijk record. Dat staat op één. Meter.